in een winkelcentrum in Alphen aan de Rijn heeft justitie een tweede verdachte. Het is een bekende van Tristan van der Vlis. De man die begin april in winkelcentrum Ridderhof zes mensen doodschoot en daarna zichzelf. Tristan heeft aan deze bekende zijn plannen voor de schietpartij verteld. Zeggen bronnen binnen justitie tegenover de NOS. De man heeft verzuimd de politie in te lichten over die plannen. Dat had hij volgens de wet wel moeten doen. Hij is nu verdacht maar niet opgepakt.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 De achtste etappe van de Tour de France is gewonnen door de Portugees Rui Costa. Hij was als eerste boven op de slotklim. Op korte afstand volgden de Belg Gilbert en Cadel Evans uit Australië. De noor blijft leider in het algemeen klassement. Robert Geesink verloor een minuut, maar houdt wel zijn wit trui als beste jongere. Johnny Hogerland raakte de bolletjestrui kwijt aan de Amerikaan Van Garderen.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 Aftellen naar je weekend en aftellen naar de nummer 1 van Europa. Dat alles al in de 21ste jaargang. Aflevering 27 vandaag de 8e juli van 2011. Alweer de laatste vrijdag van deze week. Deze week 21 stijgers, geen enkele zit blijven. 17 dalens en 2 nieuwe binnenkomers. Ik denk dat we ook 2 plaatsen uit de lijst moeten natuurlijk. Nicole Searchinger, Don't Hold Your Bread na 14 weken. En Beyoncé, Run The World Girls al na 10 weken verdwenen. Een goede week voor homie, Nicole Searching, Coconut Tree, Simple Plan, Natasha Bedingfield, Jetlag en David Guetta, Tychoose, Ludacris, The Little Bad Girl. Alle drie de platen horen namelijk bij de snelste stijgers en die gaan acht plaatsen omhoog. Vlees is er voor Sweat, voor Snoop Dogg en David Guetta, tien plaatsen in George Harley. En Jennifer Lopez, Pitbull staan met 18 weken alweer het langs genoteerd. Geschiedenisboeken de 8 juli 1992 in uh, Uithorren ontploft door een uh, verkeerd in ketel van de kateerfabriek Sindu. Drie brandweermensen overlijden en elf mensen raken daar gewond. Van 2006 in Amsterdam Arena vindt voor de vijfde keer het Nederlandse dans-event plaats. Sensation Black. En de neerjaarlade is het Roger Federer die voor de vijfde keer op rij het toernooi van Wimbledon op zijn naam schrijft. En dat alles doet door de Ravel Nadal te verslaan in de finale. Terug naar vandaag. Terug naar de nummer 21. Op vrijdag. Op op Niet betrouwbaar, maar wel origineel. George van Dam. the street. Flow, and I call it home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 nummer 18 in handen van de Swedish House Mafia Save the World en zeven in de week weer twee plaatsen omhoog into the streets we're coming out we never sleep never get tired through urban fields and suburban life Try to cry SOME Sol. Zo is hij officieel geboren trouwens in uh, Florida En wij kennen hem beter gewoon als Jason Derulo En de single Don't Wanna Go Home In de zesde week omhoog van 16 naar 15 Op nummer 30 Alex Cardino en het, Samen met Kelly Roland. In de zevende week gaat What a Feeling omhoog van 15 Naar uh, nummer 13 I, I wasn't even Yeah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 Zaterdagavond, zondagnacht is het dan vrij helder en blijft het weer droog. De zuidwestelijke wind die zorgt een, uh, voor een temperatuur zo'n beetje rond de 13 graden. De zondag prachtig zomer, weer, veel Het blijft droog en waait de meest matige west tot zuidwestelijke wind. Temperatuur zondag stijgt naar een zeer aangename 22 graden. Dan is een weekend met veel zonneschijn tegemoet. Daar heb ik nog één waarschuwing voor je. Althans, hij staat hier nog op het scherm. Een radar in Haarlem en wel op de Rijkstraatweg. In hoogte van het Masmanplein, daar wordt je snelheid in de gaten gehouden. Dus kijk uit dat je daar niet te hard rijdt. Het ritme van Zandvoort, Zandvoort, Z -Z -F -M Nummer 11, deze week Simple Plain en Natasha Benningfield. De jingle uh, jetlag, die staat nu 9 weken in de lijst en gaat omhoog van 19 naar uh, nummer 11.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 Deze week. Chris Brown, Benny Menace in The Beautiful People. In de 12e week zakken het van 12 naar 14. Alex Cardino, Kelly Rowland en What a Feeling. In de 7e week gaan ze omhoog en wel van 15 naar 13. Vorige week nog 13. Deze week 12. De Neon Trees, is van 1983. Een simpel plan Natasha Pajamani Field hoorde je hier met Jatlac. In de 9e week omhoog van 19 naar een nummer 11. Nummer 10 in handen van het deel Someone Like You. 13 weken staat ze in de lijst en ze zakken van 8 naar nummer 10. Dan gaan we er nog een hele hoop over komen. Dan maar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 If you ask voor radio. De wel nat over gaat hem van 7 naar nummer 6. We gaan de top 5 doen dan met de nummer 4 van vorige week in handen van Lady Gaga. Even nog goed afstemmen hoe of wat en dan komen we dus ze wel. In de volgende week zakken ze van 4 naar 5. uur Steeds dichterbij. Dat betekent dat we even stoppen met Lady Gaga en die Age of Glory. Het zou zonde zijn als we de nummer 1 moeten afbreken. We gaan verder met de nummer 4 in handen van de Coldplay. Every chair drop is a waterfall. Staat nu 5 weken in de lijst en gaat omhoog van 10 naar nummer 4. Zometeen op 3. Mohambi, Nico Searching en hun Coconut Tree. Shut the nog op nummer 11. In en deze week doen ze het goed. Gaan ze naar de nummer 3 in hun zesde week. Mohammed, Nicole Searching en de Coconut Tree. Nog twee platen te gaan. En zoals gezegd geen zittenblijvers deze week. met de nummer 1 en 2 ruilen gewoon hun positie om Rihanna na één week bovenaan te hebben gestaan. Zak ze alweer naar beneden. California bed in de negende week. De nummer 2 van Europa. Chest to chest.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 Giving up California King Bad. Vorige week nog de beste van Europa. Deze neemtje genoeg met uh, nummer 2. En de nummer 2 van vorige week is nu de beste van Europa.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 your girl What I'm involved with is deeper than the Macy's, baby, baby And it ain't no secret My family's from Cuba, but I'm an American I don't get money like secrets Put on my life, baby I make you feel right, baby Can't promise tomorrow, but I promise tonight Dolly Excuse me, excuse me And I might drink a little more than I should tonight I might take you home with me if I could Tonight Baby, I'ma make you feel so good Tonight Cause we might not get tomorrow Tonight